Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van de NOS op 3. In Turkije zijn opnieuw aardbevingen geweest. Net was er een naschok met een kracht van 5,7. En ook vannacht was al een zware van 5,6. Faisal uit Veendam in Groningen maakt zich zorgen over familieleden en vrienden in het getroffen gebied. Weeromstandigheden is ook in bar, dat is sneeuw, het is sneeuwt en sneeuw, koud. Ja, het is min, min, min 10 graden in sommige plekken. Zeg maar, en ja, en s'avonds koelt het nog steeds af. Hè. Dus, en dat is, uh, ja, hopen dat zoveel mensen worden gered, dat is het. En, ja, het enige wat wij kunnen doen is ja, het medeleven tonen, maar ja, verder kunnen wij ook niet veel doen. In Turkije, maar ook Syrië, hebben veel inwoners de afgelopen nacht buiten geslapen. Duizenden huizen zijn verwoest en veel mensen durfden door, door de naschokken niet thuis te slapen. Heb je een baan met het minimumloon? Dan heeft de Eerste Kamer het vandaag over hoe jouw salaris wordt berekend. Collega Nick van de Economieredactie, kan jij even uitleggen hoe dat nou zit? Ja, dat is even een technisch uh, verhaal. Je hebt een minimum maandloon. Dat is op dit moment 1934 euro. En dat is gebaseerd op uh, een sector waar de werkweek 38 uur is. En datzelfde bedrag geldt ook in sectoren waar de werkweek 36 uur is en 40 uur is. Dus sommige mensen moeten er 36 uur in de week voor werken, krijgen dat bedrag. Iemand die 40 uur werkt, krijgt ook dat bedrag. En de, uh, wat ze nu willen doen, is dat aanpassen. Dus dat er een minimum uurloon komt, waardoor je dus eh, voor 36 uur een ander bedrag krijgt dan iemand die 40 uur werkt. Die dus meer gaat krijgen in, in dat geval. Ja, zo kan er voor iemand met een werkweek van 40 uur wel 200 euro bijkomen. Werkgevers zien het niet zitten. Die hopen dat het niet in één keer wordt aangepast. En pittige discussies in Spanje nog over de tortilla. Afgelopen weekend kregen meer dan 100 gasten van een bekend restaurant in Madrid... ineens een voedselvergiftiging. Dat vertelt correspondent Umayma Abalje Abalhaj. Naar aanleiding hiervan is dus de discussie ontstaan over de gaarheid van de tortilla. Dus hoe sompig kan en mag een tortilla zijn... zonder dat het een gevaar vormt voor de gezondheid. Nou ja, en daar zijn de meningen een beetje over verdeeld... want niet iedereen houdt van een droog stuk aardappelen... Nou, ik heb zelf een keer bij dat restaurant gegeten... en ik kan jullie vertellen dat het best wel een natte bedoeling was. Dus je moet er echt van houden. Het restaurant stond juist bekend om zijn tortilla's... en had daar ook prijzen mee gewonnen. De tent is voorlopig gesloten. En het weernocht is helder en fris... met op sommige plekken nog wat mist. Later lost hij op en daarna wordt het een zonnige dag... bij 4 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB... De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A6, Lelystad richting Muiden, staat nog fieter door een ongeluk tussen Almere Stedenwijk en Knoop het Muidenberg. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar, tussen Waard en de Leegwaterbrug, 3 kilometer. En daar is het op onthoud zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 And the rain and the snow And there's nowhere to go And you're feeling like a part of you is dying And you're looking for the answer in her eyes You think you're gonna break up Then she says she wants to make up Agree to disagree, but disagree Okay. Hello Maybe one day you'll find true love. I say so maybe there must be a solution to the one thing, the one thing.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 dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed. En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt dan dat je deed voorheen, weet je nog wat jij me zei, dat je er altijd bent als ik je nodig heb. Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd. Blauwe dag als het dondert en van de hemel naar beneden ben ik.